De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag, Algemene Belangenpartij. Thijs, Thijs, waar zijn mijn schoenen? Kijk, eens aan je voeten? Ja, amme. als ze mijn voeten zaten hoef ik ze niet te zoeken. Nee, ik moet ze hebben, maar ik kan ze niet vinden. Ik weet niet waar ze zijn? Ik heb ze niet, hè? Ja, je hebt ze vast op een onmogelijke plek begraven tijdens zo'n vreselijke opruimboete. Als ik dingen opruim, dan zet ik ze op de plek waar ik ze weer kan vinden. Dat is volkomen logisch, meisje. Logisch, ja. uh, logisch voor jou, ja. dan heb ik ook eerst in de pannen gekeken. En vervolgens in het inkastje. Oh, één? Ja, niks gevonden. Nou, logisch dus, want schoenen zet je in de kast. Ja, maar daar heb ik ze ook niet gevonden! Welke schoenen heb je er dan over? Want hier zie ik er een paar staan. Ja, nee, nee, die zijn met te vochtig. Ik, ik wil mijn schoenen met het bom verbinden, het is ijzig koud buiten. Goedemorgen. hallo, hè. Harry. Ik heb je boterhammetje op de keukentafel gezet, hè. Hebben jullie nog wat koffie overgelaten? Dat is er. Heb ik wat van Jan? Wat heb jij er aan je voeten? Schoenen. Mijn schoenen? Nee, mijn schoenen. Mijn schoenen? Ze stonden in mijn kamer. Als het op het pluis moest, dat zijn mijn de winterschoenen. Nou, zou het natuurlijk kunnen dat ik ze per ongeluk, bij wijze van vergissing, daar natuurlijk, op de kamer van Harry heb weggeborgen. Hij komt nog uit. Nee, waarom? Om ik ze liever aan mijn eigen voeten zie... ...dan aan die ongewassen zweetkakken van jou. Het zijn de enige die ik heb. A. Zijn ze niet van jou. En B. Heb je vorige week nog drie paar schoenen gekocht? Ja, maar dat waren etalageschoenen. Nou in. Nou, want die schoenen die zaten vast aan etalagepoppen. Nou in. En die etalagepoppen die stonden aan de grond met twee stokken. En die stokken staken door die schoenen. Dus elke schoen hebt zo'n gat in die zo. N... Maar dat merkte ik pas toen ik op straat liep door de plens en de regen en het water te met mijn boord Ja, Nee, nou, vind je het gek. Diepe schoenen voor een geeltje. Dat is toch vraag on moeilijkheden? Nou, dat was in ieder geval goedkoop. Uh, nou leggen ze bij de schoenmaker. Nou, lekker goedkoop, ja. Kijk, nou dan stel ik toch voor dat jij er lekker naast gaat leggen. Maar aan mijn schoenen tek je naam uit. als je nou even geen andere hebt. Ik had toch moeilijk om op mijn blote poten naar buiten. Nou, waarom niet? De halve wereldbevolking op de blote poten. Ah. Oh. Nou. Oh. Heb die? Oh, now, wat is het? Wat een lawaai. Oh, mijn lad is niks menselijks meer. Wat een verschrikkelijk lawaai. Hoe kom je naar boven? Kennen jullie nou niet eventjes een klein beetje stilte te zijn met hey, dat lawaai? Hoe kom je naar boven? Via de trap. Wat een verschrikkelijke lange trap. Oh, die... Uh, wie is dat? Wie? Die lelijke vlek daar in de verte. Dat is Threes. Wie? Twees? Ken ik niet. Mevrouw. Oh, die. Nee. Uh, voelt u ja. zich wel in orde voor 100%? Wat, wat, wat hoor nee. ik nou weer voor een vaag geluid. Mijn kop. Dat is Harry. Met uh, hè? Oh. Dan word ik plotseling nog misselijk ook. Wat heb je ouwe? En mijn neus laat weer dicht. Wat het is, is... verschrikkelijk, jongen. Verschrikkelijk. Wat is nou? Ik loop door een lange zwarte tunnel. Een zwart gat daar loop ik erheen met een kiloadel in mijn hoofd. Ik heb een katertje. Hm. Een katertje, kom, stil je niet aan. Hé, hey, trek je schoenen uit. Waarom? Waarom jongen? Waarom, waarom, waarom moet ik mijn schoenen uitdoen? Niet jij, hij, Harry, die mafketel, die. die, die, die... Niet nee, schrijven, stilte! Ach, vader laat. Ik laat. werkelijk waar, Toos. Toos, wie ben je daar? Ja, pa. Ik wou graag wat koffie, kind, een glaasje bier als ik kan. Dan kom ik er weer doorheen. Help je vader doorheen. Dan kom ik er weer doorheen. Zeg, hoe komt het dat jij zo bent doorgezet? Gesproken uren gesproken. Hele intelligente gesprekken gehad. Intelligent. Op een hoog paal. Ik weet niet meer waar het over ging, maar het was heel buitengewoon educatief. Toos. Toos mag dan voort. Nee, liever eerst het bier en daarna de koffie. Zeg, er moeten wel hele zware gesprekken zijn geweest. Wacht even, wacht even. Heb dank. Einde oog, heb weer bij ons. Dankjewel, je wel, dan, kind. Dank je. Wacht even. Zo, zo. Oeh, nou, gaat het? Psst. Waar hebben we het over gehad? Over het leven zeker? Nee, nee. Maar het moet ermee te maken hebben gehad. Nou, zo'n kater hou je meestal alleen nog maar over van de politiek. Po -hé? Ja, politiek, dat was het. Politiek. Kom terug. Ik voel het. Doe mij nog maar een glaasje bier, Toos. alsjeblieft. Hier. Oh, ik voel het. Ja, het ging over een partij, de Algemene Belangenpartij, mijn partij, prachtpartij, voor iedereen. Heb jij een partij? Alle mensen, broeders. Nou, oh, waar heb ik dat mee gehoord? Ja. En ik, ik de voorzitter, zij de broeders. Ja, en daar ging het over. Ja. Wat doet hij nou? Slapen, jouw gek. Uh, uh, uh, uh. Heb last van dat hij dingen ziet die er niet zijn? De laatste fase is ingetreden. Nou, nou, die nou, maakt het niet lang meer. Nou, Harry! Oh, nou! Eindelijk gerechtigheid! Nou ja, laat Pa hier maar leggen, Trace. Dan roept hij zijn roes wel uit. Ja. Zeg, Harry, over gerechtigheid gesproken. Mijn schoenen. En ik dan? Denk jij die schoenen van Fokkerman? Die laat hij toch nog uren. Er staat een huis op de gracht in Oud-Amsterdam. Hé, hey, dit is toch wel gerieflijk, warme voeten. Hey, hey. Ah, het is toch niet te doen. Oh, ben je dan niet van je kater, Nee, van mijn wat? Oud oh, dat? Nee, nee, nee, het zijn mijn voeten. Wat is dat? Oh, ik had geen schoenen. Geen schoenen aan mijn voeten. Dag, die heb ik vannacht ergens laten staan, natuurlijk. Moest ik met mijn blote voeten over de straat. Uh, uh, ja, die zou je wel ergens hebben laten staan, ja. Ach, helemaal blauw. Helemaal blauw van de kou. Ik de, Hey. Jij hebt een slofjes, hè? Ja, maar die heb ik dus aan. Geef, geef mij eens even, jongen. Dat ik ze even aan kan doen hier. Voor mijn been. Dat als is als maar vijf minuten. En dan ga ik weer op zoek naar mijn eigen schoenen. Oh, oh, koud. Koud, koud. Ze vallen er bijna vanaf. Nou, uh, rustig. te vallen, hoor. Heb je het ook geen met? van? Heel even maar. echt. Heel even na, maar. Nou, vooruit dan, man. Huh? Mag je nou vanmorgen nou te eilen over een partij waar jij voorzitter van bent. Mijn... Eilen? Huh? Dat was geen eilen. Ik ben voorzitter van de ABP. Oh. Algemene belangen van de Algemene Belangenpartij. Oh. Hé, ja. Zo. Gisteravond gemaakt door Wally. Vond mijn de geschikte figuur. Oh, wie is Wally? Die heeft die de partij opgericht. Hey hey, Dat is even lekker. <laughs> Oeh, dat scheelt. Dat scheelt op een paar warmesloven. Ja, nou Dank je, jongen. Hij heeft er van alles over verteld. Oh. Ja, het meeste ben ik vergeten. Maar het klonk hartstikke goed. Hij komt trouwens zo. Hij komt direct. Oh, wat is dat voor zeg. Uh, wat fijn voor mijn warme stappertjes. Nou, wie komt er nou zo? Hé, hey, Wally. Hij had dus een, een, een dingers nodig, een kantoor. Ja, toen kon ik mijn einde weer herinneren. Ja, voor zijn stijzelmachine. Oh. En een bureau dus voor de voorzitter. En hij had geen ruimte nergens, dus. Uh, en ik had het dus wel. En, en uh, toen ben jij voorzitter? Ja, ja, zo moet het zijn gebeurd. Oh, ja, ja, ja. Maar wat heb je die prachtige ruimte dan wel? Eh. Uh, Hiero. Nee, hiero heb jij geen ruimte, want hiero heb ik mijn fietsenstelling. fietsenstalling. Ook? Ook. Nee, niet ook, alleen maar. Want als jij denkt dat ik van plan ben om de een of andere geschifte idioot ruimte te geven... om hier zo'n shockere ideeën op papier te zetten... dan heb jij het mooi mis, ouwe. Maar, daar heb je gelijk in. Oh. Als het jouw ruimte was... Hm? Hé, hey, en ze komen, ze komen weer terug met de wereld. Wie? Hey, zie je mijn beentjes, zie je mijn voetjes. <laughs> maar deze ruimte is dus eigenlijk van mij. Sinds ik een paar weken geleden voor jou dit huis heb kunnen kopen. Oh, dat de, oh, de, de, de, de, de, is chantage, weet ja, je? Ja, natuurlijk. Hé, hey, geriefelijk. Maar oh, ik, moet, ik moet ook natuurlijk aan mijn eigen carrière denken, begrijp je? En ik vind het helemaal niet erg als jij hier gewoon je fietsen blijft stellen. Maar Wally moet erbij en ik ook. Wally? Ja? Wie ben jij? Wally. Ja, ja. Hé, hey, ken je me nog? Ja, natuurlijk. <laughs> ik jou ook hoor. Ja, vaag, maar toch, uh... hey, Is het in orde met die ruimte? <laughs> nou, kijk maar eens op jij, Wally. Hier gaat het gebeuren. Dat is, dat is nog maar het begin. Dus ik kan hier mijn stenselmachine kwijt? Ja hoor, en mijn bureau ook. Eh. Uh, ja, eerst dus maar die stenselmachine. Dat we het op papier kunnen zetten. Dat de wereld het zal weten, bestonken zullen we zeggen. Nou, rekenbaar. Met pamfletten. Rekenbaar. Ik ga hem gelijk halen. Ja, ja. Hé, hey, zie je dat? Ja, die heb het, die jongen. Ja, die gaat dat helemaal maken. En ik ook. Nou ja, ouwe, ouwe. Waar stort je, je nou weer in? Ik weet het niet, jongen. Ik krijg het al warm bij het idee alleen. Maar ik ken ook die schoenen wezen. Hé, nee, als die vrolijke baard die net de stalling uit kwam hupsen. Als ik het niet dacht, heb je hem. Dat was Wally. Oh, de oprichter van vaders partij. Oh, hij zag er anders vrij normaal uit. Oh, wat hebben jullie lekkere schoenen Ja, even geleend van mijn zoon. De mijnen ben ik kwijt. Ja. Ik heb trouwens ook aardige stappers. Hey, hey, dat zijn ook aardige stappers die jij in je voet mm -hmm. hebt. Lekker een beetje op die van mij? Oh ja? Ja, niet zo mooi natuurlijk als de mijne, maar... Uh, nee? Ik moet trouwens eens gaan kijken wat ze zijn, zeg. Straks vind ik de een of andere slamiel en uh, de reptice, dan ben ik ze kwijt. Ze zullen wel bij Toon staan, denk ik. Ja, ik zal ook even voor u gaan kijken. <laughs> ja. Ergens, of ik ze kan vinden. Ah, dat is netjes van je dinges. Oh, en Peek, oh, als Walli komt huh? en ik ben er nog niet, vraag dan even waar die partij ook weer over ging. Want dat gedeelte ben ik even kwijt. Nou, uit. Doei. Ja, ik, eh, ik ga ook maar. Ja, doei. doei. Nou ja, waarom moeten dit soort dingen ons toch altijd overkomen? Wally, is nog koud ook. Mijn schoenen. Hé, hey, pa! Harry! Nou ja. Dan kom ik naar thuis op mijn blote poten. Oeh. Oeh. oeh ijs klom op binnen het. Zal ik nog een uh, teltje warm water voor je halen? Nee. Oeh, nee, lappen. Nou, ik ben er aan achter, hoor. Oeh, je kan alles uitlenen. Je portefeuille, je auto, je wijf. Moet niet je schoenen. Hey, ik ga wel even hoor. Nee, kan niet. Trekken ze weer een beetje bij je voeten? Wil jij het woord voeten niet meer gebruiken? Waar zijn de schoenen van pa? Onder de bank heb ik ze gezet. Kon ze moeilijk in de stalling uittrekken. Nee, stel je voor dat je, je blote poten in huis moet lopen. Hier nee. gevonden, nergens. Geen schoen te bekennen. Maar ik moet zeggen, die van jou die lopen. Als fluweil, jongen. Ik hou ze er maar even aan. Nee, pa, je trekt ze nou uit. Ik heb uw schoenen gevonden, meneer de Breker. Ze staan onder de bank. Meen je nou? Ja. Hier zo. Alsjeblieft. Ja, dat zijn mijn stappertjes. Zeg, pa, ik zullen verhalen. Uit mijn schoenen. Ja, dat ik ze hier heb moeten laten liggen. En ik word ook gek van die wallie. Ik heb het apparaat meegebracht. Het staat maar constant te draaien. Er ja. komt geen zin woord uit. Helemaal niks. Ja. Alleen maar dat we het zullen horen en dat we het zullen lezen. Ja, maar het is een heel bijzonder mens. Ja. En dat is die... Ja, daar komt nog steeds meer terug van dat gesprek van gisteren. Kom terug hier in mijn Scheidel onder die pan. En het wordt heel bijzonder. Want dat heeft dus nergens mee te maken. Nee, daar was ik al bang voor. Nee, het heeft niet te maken met links. Het heeft niet te maken met rechts. Of je nou katholiek bent, of gek bent, of vici. De ABP is voor mensen. Het is een mensenpartij. Het komt op voor de belangen. Maar welke belangen? Alle belangen. Kijk om jullie heen. Hoe volgenvrij de politieke heren op onze kosten. De staatsraad plunderen. Honderden politici. Allemaal voor andere belangen. Ja. Die voor dit. Die voor dat. Van de weggelopen straathonderdbelasting. Van de partij. Tot de, de, de partij van de patatbakkers. Handenvol wat geld kost het. En wat bakken ze ervan? Wat bakken ze ervan? Noppo. Omdat ze allemaal alleen voor hun eigen belangetje opkomen. Maar als er een partij is van algemeen belang... van ieders belang... van algemeen belang... He? dan kunnen al die politieke heren... het dak op, de pot op. Ja, want dan heb je genoeg aan één persoon. En één partij. Partij, ja, spartaat tijd, geld en moeite. Vertel dat dan nog eens. Helemaal. Je bent allemaal voor je eigen. Het, het kwam in de weer boven. Het kwam. Het, ik, het kan zijn dat ik het van Walli heb gehoord, maar. Ben ik het weer vergeten? Het klonk niet gek. Ik heb geen verstand van politiek, maar er zat wat in. Eén partij. Tuurlijk! Tuurlijk! Als die alle belangen behartigt, die partij. Nou. Dan heb je toch een andere partijen meer voor nodig. En als we daar dan een sterke man voor zoeken? Ja, die hebben wel, die hebben het, hè. Da, daar ben ik dus. Oh. Oh, ben u nou niet een beetje te oud voor, vader? Ja, hè? Oud? Ik, ik ben eigenlijk nog te jong. Kijk naar Amerika, kijk naar Rusland, daar ben ik pas oud. Hoe groot is die partij van u eigenlijk? Nou, daar zullen toch gauw uh, twee mensen in zitten, Valli en ik. Huh? Maar jullie doen ook mee. Uh, binnenkort hebben we een vergadering. Oh, dat moet ik allemaal nog even regelen. Dat zal prachtig worden. Dat, dat wordt oh, dat wordt mooi. Dat wordt dat. Kinderen erbij. Vader heb belangrijk werk te doen. <lacht> Heel belangrijk werk te doen. Eén partij en één sterke man. Nou, ik geloof dat ik daar niet veel in zie. Nou, het idee spreekt mij wel aan. Ja, niet met fokken natuurlijk, maar als ze op die vergadering een uh, andere sterke man zouden kunnen vinden. Oh, iemand zoals jij zeker hebt. Bijvoorbeeld, uh, slechts bijvoorbeeld. Ach, wat wil blij zijn dat die ouwe weer ergens interesse voor heeft? Dat er wel eens iets is waar hij zich het vuur van de sloffen kan lopen? Ja. Mijn schoenen. Hij hebt mijn schoenen nog aan? Hé, hey, gelukkig, dan kan ik nog even gebruik maken van zijn moljères. Wall -ie. Wall -ie. Wall -ie. Ik ben bezig! Ja, dat merk ik. Je bent al twee dagen bezig. Ik ga nou niet even een uurtje stoppen. Ik moet natuurlijk al uurs van doen. Het moet af, het moet klaar. Ze zullen dat weten. Wat wat dan, jongen? Laat maar ze even lezen. Dan ben ik tenminste waar het last van heb. Niet voor het af is. Het moet eerst af. Het eerste contra-democratische actieprogramma. Ze zullen er van lust. Wat Die gecorrumpeerde neo-imperialisten. Bourgeois-sociocraat. O, oh, die. De wereld zal versteld staan. Ja, nee, dat verbaas me niks. Ik weet nou al niet meer waar ik het over heb. Nou, zeg, man, ik ga even naar het café. Als de klanten komen op Eurese Viesbergers neer, hoor. <truimert> He, wat een rust. Mag ik een kopje koffie Toon? Ik heb het geregeld, jongen. Hallo, pa. Ja, we kunnen hier vergaderen, in het achterkamertje van Toon. Oh. Kunnen heel veel mensen. Ja, maar komen er ook lekker veel mensen. Ja, dat weet ik zeker. Kijk, ik heb het iedereen verteld van mijn partij. En iedereen kreeg een blije lach op het geluid. Ja, vind je het gek. <laughs> ja, kijk, ik moet hier alleen nog even een plakkaat ophangen. Alsjeblieft, lijst maar. Kies voor zeker. Stem de breker. Hoe klinkt dat? Als een klok. Als een klok, hè? En jij moet ook meedoen? Ja. Ja, dan word je gekozen, want dan kom je in de kamer. Ja. Ja, geloof mij, dat is, dat is heel wat geriefelijker dan die stelling voor jou. Oh, dat is niet meer hem uit te houden, zeg. Die ballen, die staat dag en nacht in je stentelmachine. Ja, dat is, dat is, dat is voor zijn ideeën. Die moeten, die moeten op papier. Ja, maar wat voor ideeën dan? Uh, daar uh, uh, uh, ben ik ook niet helemaal achter gekomen, Maar volgens mij zijn ze hartstikke goede ideeën. En ik heb zelf ook een ideetje, hier en oh, daar. Zo. Nou, zoals? Kijk, in Den Haag hebben ze geld tekort. Mm -hmm. Dat is het grote chapitter van heide heid te dagen. Ze komen geld tekort, dat lees je in de krant. Nou, wat doet er gewoon mens als hij geld tekort komt? Hij kan niet meer poffen, hij verkoopt. Hij verkoopt, hij verkoopt zijn auto, hij verkoopt zijn huis. Mag niet uit, maar hij verkoopt. Dus? Ja, nou, dus wij verkopen Limburg en de Duitsers voor een flink bedrijf. Denk even met mij mee, moet je het idee? Zijn we meteen naar de geld zorgen? Als ze dan nog eens een keertje willen binnenvallen, zoals je 40, 45, hebben we een stuk minder te verdedigen, maar het uur op de defensie. Alsjeblieft. Briljant. Absoluut briljant. Ja, dat wou ik maar even horen. Als ik nog even verder ga denken, dan kom ik nog wel meer van die leuke ideetjes. Ja. Ja, maar ik moet nou weer verder, jongen, kijk, ik moet nog, oh, ik moet nog naar huis van oude dagen. Die moet ik nog opwarmen voor de vergadering van morgenavond. Niet vergeten, morgenavond acht uur hier, alsjeblieft niet vergeten. En wees op tafel, want er komt een stoot meester. En, oh ja, ik houd je schoenen nog maar even aan. Want ik moet nog wel veel lopen, ze geven een, pre een hele prettige steun. Ja, is wel goed hoor, vader. Een beetje steun zou je best kunnen gebruiken. Besjoer, jongen. Ken jij het verschil, Toon, tussen de wereld en paviljoen 3? Nee? Nou, ik ook niet. Hoe laat is het? Qua overdracht. Het loopt niet erg druk. We hadden net zo goed thuis kunnen blijven zitten. Dus geen hond? Ze komen, hè? Hallo, maar nou, ze komen. Ja, wanneer dan? ze nog langer moeten wachten, dan kan het een leuk latertje worden. Ze kunnen maar niet vast beginnen. Ik heb wel eens gehoord dat je bij dit soort vergaderingen koffie aangeboden krijgt. Maar wat betalen ze dat dan van? Uit de partijkas. Die hebben we toch al niet? En nu je er toch over begint, ik stel ervoor dat alle leden alvast een geeltjes schuiven. Ja, ik denk dat ik liever zelf een kop koffie bestel. Heb je hebt nog geen ledenpa. Alleen de voorzitter naar mijn shop aan een stemseldraaier. Ja, maar is die eigenlijk, die Wally? Die komt, die komt, die komt, die goede sind. Moet je eens horen, Godje Pindakaas, je kan nog eens geen maat houden. Je ziet toch nee. vals ook. Heb je iets beters te doen? Wat doe je hier? Ik ben uitgenodigd. U hebt geen recht maar aanwezigheid hier te weigeren. Oh nee? nee? O, nee. Moet jij eens maar wacht, afwachten. Hoe snel ik jou wat je schoenen heb weggeblazen. Zeg, nou we toch over schoenen hebben. Hé hey, ja, laten we het daar nog eens over hebben zeg. Sta ik er niet in mijn recht? Ik ook, ik sta ook in mijn recht. Ik denk dat u toch maar beter de vergadering kan beginnen vader. Ik ben bang dat het anders uit de hand gaat lopen. Goed, dan open ik, open ik de vergadering. Eh, uh, mag ik even wat vragen? Ik was nog niet begonnen. Nee, maar voor u begint, wie noteert de notulen op? Diep hè, de wat? De notulen u weet toch wel wat dat zijn, mijn beste? Ja, natuurlijk weet hij. Ja, kom hij nou, zal, zal hij weet, maar. Ik zal niet weten dat dan? zijn. Dat zijn dingen, zeg. Gewoon... Uh... Ja, nou, zal ik dan het verslag van de vergadering opnoteren? Ja. Nou, je gaat je gang maar aan, Dan ben ik vanaf nu secretaris. Dan zeg maar eens, hoor. Ik open de vergadering. Ja, mag ik even wat vragen? Uh, ik word niet goed van die man naast me. Schrijf je dat met een D of DT? Wat? Ik word, is dat D of DT? Je schrijft het maar op. Ik, ik weet, dat weet ik niet. Je dus schrijft het op. Ja, maar u sprak het uit. Ja, doe maar zonder D of DT. Gewoon, ik word er bij je overal vanaf. Waar, waar, waar, waar was ik? Ik word niet goed van jullie. Hoezo nou weer niet? Daar was u. Waar was ik? Ja, daar was u daarna. Bij mij, u bent bij mijn vader. Ik had een vraag. Echt? Ik, ik, eh, eh, Nee, niet de vlucht, want dan hou ik het niet bij. Eh, uh, eh, uh, had een vraagpunt. Ja? Uh. Moeten wij er niet over stemmen? Waarover nou? We hebben nog niks gedaan. Nou, over Harry als secretaris. Eh, uh, ik bedoel misschien dat iemand anders het ook wel had willen wezen. Ik bijvoorbeeld. <laughs> laat me niet lachen. Jij, secretaris, het woord zegt het toch al? Dat is mannenwerk. Anders was het wel een secretaresse. En dat is heel wat anders. Ja, denk ik Dat is juist het best waar. Is, dat ben je niet. Je bent werkster. En welke plek hadden jullie mij naartoe bedacht binnen de partij? Nou, liever helemaal geen plek. Uh, liever niet. En waarom dan niet als ik vragen mag? Omdat jij een vrouw bent, daarom. Dat is tegen het algemeen belang. Oh, dat is lekker. Waarom zit ik hier dan? Dat moet je mij niet vragen. Ik moet een gezelligheid waarschijnlijk. Het is nog een gezellig met zo'n selletje oude ballen. Ik ga weg. Ik richt mijn eigen partij wel op. De Algemene Vrouwenpartij, de AVP. Gemeene Vrouwenpartij. Al, AL, de Algemene Vrouwenpartij. Ga maar mee, Peek. Waarom? Ben ik een vrouw? Ach, blijf ook maar zitten, Met het stelletje Hufters. <lacht> Zo, dat rent op. Ja, nog twee leden over. Ze komen allemaal, <lacht> geloof mij nou, ze komen allemaal waar. Ik open de vergadering. En wat hebben we allemaal gehad? Uh, zal ik even voorlezen? Ik word niet weer, niet daarna. U bent vlug, had een vraagpunt. Niet over stemmen. We hebben Harry had willen worden. Bijvoorbeeld, Trace, jij niet binnen de partij, liever niet. Punt. Vragen mag, dat is tegen lekker. Waarschijnlijk. Ja, verder was ik nog niet... Zou je dat nog één keer kunnen herhalen, hè? Ik word niet weer... Nee, daarnaar... Stop, stop maatje, niet. ik word niet. Is het hier een bakje dat ik kan meer? Stop, als... wat heb je dan? Wat heb je allemaal opgeschreven, Hefka? Nou, ik kon het zo vlug niet volgen... ...dus ik dacht, ik schrijf alleen de belangrijkste woorden op... ...en dan werk ik het later wel uit, uh, of zo. Schrijf er alsjeblieft mee uit. Hoezo? We hebben er niks aan. Ben ik geen secretaris meer? Nee, afzwaaien. Wat doe ik hier dan nog? Weg. Luister, graag. Nee, naar jou zeker. maar naar je oude mannen gepraat. Well, ja, hij gaat ook weer gericht, ook een eigen partij op, hè? Ja, ja, toevallig wel. Als hij het kan, kan ik, ik het ook. De algemene partijsecretariaat. Zo. Waar was ik? U opende de vergadering, pa. Ja, ik open de vergadering. Ja. En sluit hem op weer gelijk, want hier heb ik geen zin meer in. Hoe ga je doen? Hoe ga je doen? Naar het café. Ik heb zin in een algemene partijbeeldje. Nou ja, hoe start het? Graag de tafels en stoelen. Hierbij open ik de vergadering. Ja, het was toch een belachelijke vertoning. Die hm. hele vergadering die heeft nog geen vijf minuten geduurd. Maar jullie hadden toch wel even kunnen blijven zitten om die man een lol te doen? Om het te laten beledigen. Ha. Dank je hartelijk. Ah, dat is toch geen politiek bedrijven, Peek. Eerst de mensen een trap verkopen en daarna vragen of ze op je willen stemmen. In de politiek gaat het heel anders. Dan vraag je eerst of ze op je willen stemmen en pas daarna geef je ze een schop. Als het uh, melkboer is, dan heb ik alles al in huis gehaald. De melkboer, die komt al jaren niet meer naar de deur. Nee, daarom heb ik alles al in huis gehaald. Zo'n oude man moeten ze gewoon opnemen in het gekkenhuis. Stel je voor dat hij stemmen wint met zo'n partij? Dat huh, is toch een schande voor de familie? Ah, het zou er weer overgaan. Op zo'n man stemt toch zeker niemand. Oh, oh. Nee, niet slepen, kijk mijn benen. Wat nou, weer? Oh, weer die lange zwarte tunnel. En in mijn hoofd. Een kilo met... Heb je zich nou alweer bedronken? Oh, komt die Walli binnen gisteravond met zijn pamfletten. Juichend. Een bom onder Soestdijk. een granaat op huis te De regering tegen de muur. Dan begon die mij voor te lezen. Alle katholieken in de hemel, alle socialisten naar de aai. Ik zeg, van maar, blijft het dan nog over papieren voor die rotzoet. gaat hij dat was zijn partijprogramma. Nederland naar de raadsbedee. Onder getekend Walli de Vries. En ik, het de Breker. Ik zeg stil. Stil je nou alsjeblieft. Ze vermoorden ons nog eens een keertje. Gaat hij dat café in. Gillend als een dwaas. Al die papieren rondgooien. Glazen breken. En grote koleren toen tot de politie kwam. Toen ik jij je bedronken. Bedronken? bedronken? Bed ik heb de hele nacht op het bureau gezeten. Wat? Ja. Bleek het een patiënt te zijn. Ik was voorzitter van een patiënt. God ze mijn kraken, wat een nacht, Benny! En de politiek? Ach, wat is een staatsman zonder partij? Dat had zelfs deze niet voor me vader geschoppen. Nee, en weet je, pa, voor een staatsman als jij is politiek geen partij! <laughs> Je hebt geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Piet Reumer was Peek de Breker, Tony Huurdeman Trees zijn vrouw, Saku van der Maade Harry, Jeroom Rehuis Walli en Johnny Kraakamp senior was Fokke. Technische realisatie Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had Hero Muller.